Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop! Via je smart speaker app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DHB. Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelslaan. Een spookrijdster van 81 heeft vannacht op de A59 bij Waalwijk... een zwaar auto-ongeluk veroorzaakt. Ze overleefde dat niet en twee inzittenden van een andere auto raakten zwaar gewond. Zij zijn in de 20. De ravage was groot, het motorblok van een van de auto's was eruit geslingerd en lag op de weg... Er zit nog één verdachte vast na de demonstratie gisteren in Den Haag. Die had een agent met iets op zijn hoofd geslagen. Totaal werden acht mensen opgepakt. De demonstratie was bij een oud ziekenhuis... waar binnenkort allerlei groepen mensen worden opgevangen... van asielzoekers tot daklozen. En de demonstranten zijn bang voor onrust. De Russen hebben vannacht opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met raketten. In de hele stad werden meerdere explosies gehoord. Er zouden doden zijn en meerdere gewonden inwoners van Kiev is opgeroepen naar schuilplaatsen te gaan. Volgens de regering waren energiecentrales het doelwit van de aanval. En twee schaatsers gaan vanavond de Nederlandse vlag dragen... tijdens de slotceremonie van de winterspelen in Italië. Het zijn Xandra Velseboer en Jorrit Bergsma. Voor Velseboer is gekozen omdat ze op de Spelen twee keer goud won. Voor Bergsma is het een beloning voor zijn hele carrière. En dan het weer van weer online... Flink wat regen vanochtend met veel wind. Vanmiddag eerst ook nog nat. Daarna droger met aan de kust misschien een zonnetje. Het is niet zo koud. 9 tot 12 graden. En dit was het nieuws op Slam. Orders die blijven binnenstromen. Overal op kantoor videobellen. Vliegens vlug e-mails versturen. Zo klinkt ondernemen met zakelijk internet extra van Ziggo. Met wifi garantie, wifi backup en de business crew. Dat werkt lekker door. Ziggo zakelijk.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 I'm a nightmare, dressed like a daydream. So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 En alright Janae. Nieuw. Nieuwe muziek. Nieuwe muziek. Ontdek je op Slam. Max, Skyler en Free drives. Grease 2000. Nieuw. Nieuwe Nieu muziek. Grand Slam. Kygo en Khalid. Save my love. My heart was in your hand while your hand was on the door. Darling, I was so sure. And I gave you my trust while I never got yours. I held on for too long just to hold. Said I couldn't let go just to go. I was fighting for love and alone. But tonight I'm breaking the chain. I said, Couldn't love.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 Somebody else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 So the world of burning life and never shines so bright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 Love, love. Nieuwe New Nieuwe, Nieuwe muziek Ontdek je op slam. Oscar McKay. I think I'm addicted. I think, on my I think it's the first time that <laughs> Nieuwe. Nieuwe. Nieuwe. Nieuwe music. Spritz Can't deny it.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 Pretend, wake up, you need the money. Used to play pretend, used to play pretend, money. We Used to play pretend, wake up, you need the money. Used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we fly far away. Used to dream about outer space, but now they're laughing at the face, saying, Wake up, you need to make money. Yeah. Coming up.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 U rijdt de grootste BMW ix1 al vanaf 272 euro netto bijtelling per maand. Ervaar het nu zelf. Vraag een proefrit aan bij uw BMW-dealer. Geniet maar even van dit McDonald's-momentje. Je luisterde naar de heerlijke cappuccino uit ons McCafé. Kom hem lekker halen bij McDonald's.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 en ging daarna werken bij de Vara Radio. Eind jaren 60 kreeg hij op tv een eigen praatprogramma, Een Groot Uur U, waarin zaken werden besproken die toen nog taboe waren. Verder presenteerde hij klasgenoten en Langs de Lijn. De populaire Oostenrijkse skigebieden Leg en Zoers zijn weer bereikbaar. Sinds gistermiddag kon je er niet naartoe... omdat de Arlbergpas was afgesloten. Er was lawinegevaar. Het kwam slecht uit, want het was druk met vakantieverkeer... van aankomende wintersporters en mensen die juist weer vertrokken. Ook Nederlanders. Bij het ongeluk vannacht op de A59 bij Waalwijk... is een vrouw van in de tachtig om het leven gekomen. Ze was aan het spookrijden en knalde tegen een andere auto... waarin mensen zaten. Ze raakte gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De klap van de aanrijding was zo hard dat de motor van een van de auto's eruit geslingerd werd. Twee steekpartijen in Brabant gisteravond. Op het terras in Eindhoven ging het mis... toen een man iemand met een glas in zijn nek stak... en in Os werd een man in zijn hand gestoken... tijdens.